Er moet volgens jou de sprake zijn geweest van nog een testament... waarin niet alleen jouw zwager als erfgenaam is genoemd. Ja, dat geloof ik. Nou, dan heb ik een grote verrassing voor je, man. Alsjeblieft, bekijk dit maar eens. Ik heb dit uit curiositeit van een veerman overgenomen. Hij heeft het een tijd geleden gevonden in een paling fuik... Maar, maar, dit, dit is, dit is Gerardina van Overweel geboren van diest. Vermaak ik aan mijn lieve nicht Le Lena van Roekel en aan mijn neef Antonie van nou? gaat, gaat. Breng gauw het water. Heer van Garderen is flauw gevallen. Het geslacht van Garderen. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Barente Graaf. Vandaag hoort u het veertiende deel, de vereffening. Al mensen, wat heb ik me aangesteld? Dat zou ik niet willen zeggen, maar je was wel even helemaal van de kaart, man. Ja, ik word oud. Maar aan de andere kant, dit, dit is wel een moment in mijn leven. Vertel u me nu toch eens, hoe komt u in vredesnaam aan dit testament? Dat is een eenvoudig verhaal. Ik was op weg van Parijs naar huis en bij het veer van Ameide aangekomen moest ik even wachten. De veerman van Ameide die liet me toen een pak met papieren zien... die hij die avond tevoren uit een palingfuik had opgevist. Hij dacht misschien geldwaardige papieren waren... en vroeg wat ik ervan vond. Nou ja, oude papieren vind ik altijd interessant... dus ik nam dat zaakje even door. Al gauw begreep ik dat het om een oud testament ging... en ik heb die veerman aangeraden ermee naar één van de betrokkenen te gaan. Wellicht zouden die er meer van geven dan ik, hè? Van mij had hij wel duizend daalders kunnen krijgen. Ja, maar dat kon ik niet weten. Hij zou ermee naar die bakker van Roekel gaan. En als ze die het niet interesseerde, dan zou hij altijd nog bij mij kunnen komen. Ik geloof dat ik er maar reeks daalders voor heb beloofd. En die heeft hij dan zeker meteen maar aangebracht? Wel, nee. Hij is er inderdaad mee naar Vianen gegaan. En heeft de zoon van die bakker van Roekel gesproken. Maar als ik die veerman goed begrepen heb, dan werd hij meteen de deur uitgebonjoerd. Hier staat mijn verstand bij stil. Begreep je dan niet dat dat testament onvoorstelbaar belastend was? Het zal niet tot de oude van zijn doorgedrongen. Want die moet geestelijk niet meer helemaal... Maar goed, een paar dagen later is die veerman bij mij komen opdagen met dat testament. En ik heb hem er twee riksdades voor gegeven. Ik wil het graag van u terugkopen. Zeg maar wat u ervoor moet hebben. Ach man, daar wil ik toch niets voor hebben. Ik ben veel te blij dat dit testament bij de juiste persoon terecht is gekomen. Het is een wonder, Baron van Hilt, iets waar, waar, waarom je moet lachen en, en, en huiveren. Maar wat voor gang heeft dit testament dan gemaakt? Het is heel duidelijk. Dit is het oorspronkelijke testament. Maar mijn zwager heeft destijds notaris Mellaert... ...natuurlijk zo gek weten te krijgen het testament over te schrijven met weglating... ...van de naam van zijn zuster Lena... ...en mijn overleden vrouw dus. De notaris bezat eerst geen cent, weet ik nog wel... ...maar plotseling had hij een prachtig buiten aan de overkant van de lek... ...dat ook in het testament beschreven staat. Dat was natuurlijk het loon van zijn Judasdaad. En die notaris Mellaert is kort geleden door het ijs gezakt en verdronken, is het niet? Precies. Hij stond aan het eind van zijn leven en wilde waarschijnlijk op het laatst zijn bedrog nog goedmaken. Waarschijnlijk heeft hij zijn hele leven er weet van gehad, want anders had hij het testament gemakkelijk vernietigd kunnen hebben. Tja, dat moet haast wel. Het testament is bij die verdrinking natuurlijk ook in de lek terechtgekomen en, en, en is afgedreven tot Annameide... ...waar die Veerman het in zijn fuik vond. Maar wat ga je nu doen? Mm, dit, dit is voor mij een groot moment van Victorie, baron. Als u eens wist hoe ik geleden heb... ...hoe ik mij heb moeten schamen... ...omdat ik de belofte aan mijn vrouw om onze zoon te laten studeren niet kon nakomen. Hoe alles bij mijn handen afbrak, Alles wat ik ondernam. En dat alles had voorkomen kunnen worden... Ik zou heer en meester gebleven zijn als die smerige huichelaar... die vervoerlijke geldwolf... mijn vrouw en mij deze streek niet geleverd had. Maar nu krijg ik mijn voldoening. Mijn rechtsherstel. Hoe denk jij dit nu aan te pakken, vergaderen? Oh, dat is een eenvoudige zaak. Ik ga er morgen mee naar notaris Van der Waarde. Die heeft de... de... ...de boedel, zal ik maar zeggen, van Mellaard overgenomen. Maar vanavond ga ik er eerst mee naar mijn zwager. En dan zal ik hem dit testament onder zijn neus houden. Misschien overleeft hij dat niet. Weet u dat ik aan die huichelaar nog geld te leen heb gebracht In mijn wanhoop. En dat hij mij hooghartig de deur heeft gewezen. En, en ik vroeg hem nog geen duizendste van wat hij ons heeft ontstolen. Ik, ik, ik kan niet langer wachten, Baron. Ik, ik groet u en, en, en doe vooral uw zuster de groeten. Maar, maar je hoeft toch niet zo op stel en sprong te... Ik kan niet langer meer wachten, geen minuut. Maar we moeten nog onderhandelen over dat paard. Dat, dat paard mag u houden als aandenken aan deze merkwaardige dag. Ik groet u en ik hoop u spoedig weer te zien. Laat u me in elk geval... Wil je nog thee of zal ik even koffie voor je zetten? Doe maar geen moeite, dienen. Oh, het is helemaal geen moeite. Ik heb het nee, zo... Nee, echt, laat maar. Ik, uh, ik moet zo naar huis. <lacht> <lacht> Waarom lach je nu? Ah, oh, weet je, Herman, je lijkt nu net een kip die zijn ei niet kwijt kan. Oh, dat is een mooie vergelijking. Nou, maar toch is het zo. Het lijkt de hele middag al alsof je me iets wilt vertellen en het niet goed durft. Oh, ik moet zeggen, je kent me goed, dienen. Alleen, van die durf is geen sprake. Nou, wat heb je dan te zeggen? Oh, het is misschien wel een beetje kinderachtig van me om het voor me te willen houden, maar ik was echt van plan om niemand iets te zeggen. Zelfs jou niet. Je maakt me wel nieuwsgierig. Over veertien dagen moet ik examen doen. Examen? Ja. En nu wilde ik daar aanvankelijk met niemand over praten en het alleen achteraf vertellen. Oh, en dan zou je het alleen vertellen als je geslaagd zou zijn, zeker? <laughs> natuurlijk. Maar begrijp je dat ik nu nog even alle zeilen bij de zette? Ja, natuurlijk begrijp ik dat. Ik ga morgenochtend vroeg naar Utrecht om het restant van de boeken op te halen dan. Zie je me veertien dagen niet. Tot voor de avond van je examen dan. Zullen we dat afspreken? Goed. De avond voor mijn examen kom ik bij je langs. Zeg, maar je ging morgen naar Utrecht, zei je. Ja. Als ik dan eens met je meeging. Ik heb morgen geen school en uh, het weer laat zich prachtig aanzien, dus... Uh... Uitstekend. Dan vraag ik van vader de sjees te lenen en dan kom ik je vroeg halen. Hoe vroeg? Nou, laten we zeggen om half negen ongeveer. Afgesproken. Ik zal zorgen dat ik klaar. Zo, mijn duifje, heb je je hier voor mij verstopt. Frits, wat kom je doen? Zou je me niet even binnenlaten? Ik weet niet, uh... <laughs> nou, ja, als je me niet binnenlaten, kom ik uit mezelf wel naar binnen. Frits, alsjeblieft, laat me met rust. Ik jou met rust laten? Jij laat mij ook niet met rust, weet je dat? Geen dag. Je hebt gedronken, Frits. Ga alsjeblieft weg. Ik heb toevallig helemaal niets gedronken, weet Is je Is anders dat? op meters afstand te ruiken. Toe Frits, ga nu weg. En kom nog eens terug als je nuchter bent. Ik ga niet eerder weg voordat jij hebt aangehooid wat ik hier te zeggen heb. Toe Frits, dadelijk komen je kinderen. Een aantal meisjes hebben hier een vereniging. Denk alsjeblieft aan mijn reputatie. Jouw reputatie. Jouw reputatie. Die ben je al aan kwijt, weet je dat? Iedereen in Utrecht weet, weet dat jij een... Een verboden relatie hebt met dat stuk onderkraapsel van een theologische student. Die armoedzaaier Herman van Garderen. Heel Utrecht weet dat, weet je dat? Praat toch niet zo onzinnig, Frits. En nogmaals, kom terug als je nuchter bent. Dan wil ik gerust met je praten. Maar eerst zul je luisteren naar wat ik te zeggen heb. Luister je? Ja, ik luister. Ik... Ik heb er nog eens over nagedacht. Over ons twee. En weet je wat nou het eigenaardige is? Dat ik stapel gek op jou ben. Dat ik jou wil hebben. Voor altijd. Frits, alsjeblieft. Ik ben stapel op je, weet je dat? Ik, ik moet elke dag, elke uur aan jou denken, weet je dat? Frits, ik... blijf daar staan, alsjeblieft. Laat me niet om hulp hoeven te roepen. Oh, dat zou me helemaal niets kunnen schelen, weet je dat? Iedereen in dit gehucht mag weten dat ik, Frits Brunesse, gek op jou ben. Daar schaam ik me toevallig helemaal niet voor, weet je dat? Vooruit Frits, ik pak je bij je arm en je gaat rustig met mij mee hey, Nee, de hey, ik laat me niet zomaar de deur uitzetten. Vooruit, kom mee. Dag Frits, ga nu terug naar Utrecht en kom nog eens terug als je niet gedronken hebt. Hé, hey, hé, hey, hey, dat gaat zomaar niet. Doe open die deur, doe open die deur zeg ik je. Tine, doe open. Ja, die, die, die, die hermen, die, die armoedzaaier, die laat je wel binnen, hè. Die, daar zit je altijd met een flikflooien, maar, maar je bloed, je bloedeige broer, die je gewoon eerlijk op je hand komt vragen, die mag er niet in. Vooruit, doe open die deur. Wat moet dat hier, jonge vriend? Hoe moet jij je daar maar niet mee, ouwe, ouwe dikbuik? Doe open die deur, Diene. Diene Siebesma. Ja, maar dat gaat jou toch helemaal niks aan, is het wel? Oh, gaat mij dat niks aan. Ik zal je leren dat kind de kroon van het hoofd te stoten. Kom jij maar eens mee, vriendje. Laat maar los. Vooruit, laat maar los. Weet je wel wie ik ben? Huh, het enige dat ik weet is dat je een, een, een dronken straatschender bent. Mee, zeg ik je. Au, au, je doet, uh, je doet me pijn, man. Mee, zeg ik je. Au, au. Uh, is dit paard van jou? O, la, la, me los. Is dat paard van jou, vraag ik je. Ja, ja, au. Mooi, mooi, mooi. Dat paard zal de weg naar zijn huis wel weten te vinden. Vooruit. Een voet in de stijgbeugel. Maar laat me nou. Uh, in de stijgbeugel daarmee. Zo, ja. En nou, hup. Op dat paard. En nou, fort. Maak dat je naar huis komt. En laat je hier nooit meer zien. Want dan kom je er niet zo genadig vanaf. Fort. Je hoort nog van mij, ouwe. Hm, zo'n dronkelap. Hij zou zo'n kind... Oh, dag, eh... Uh, dienen, zal ik maar zeggen. Oh, meneer Van Garderen. Oh, als u ooit ergens op tijd geweest bent, dan was het nu wel. Ik wist niet wat te beginnen. Nou, wie was die slampamper? Dat was Frits Brunesse, de zoon van mijn oom, waar ik een tijd lang in huis ben geweest. Hoe oh, ik, ik vind het verschrikkelijk. En, en, en wat moest hij van je? Ach, hij was dronken. Hij sprak allerlei wachttaal. Uh, nou, dat jong mens komt hier voorlopig niet meer terug. Ik vind het nog het ergste voor mijn oom. Maar uh, komt u toch binnen? zou ik misschien bij jou een ogenblik tot mezelf kunnen komen? Oh maar natuurlijk. Wat is er met u aan de hand? Het is haar niet te verwerken. Dit is de dag van triomf eh, en van wraak. Zo ken ik u helemaal niet, meneer Van Guideren. Wat is er gebeurd? Dat zal ik je vertellen, diene. Dat zal ik je vertellen. Maar komt u dan eerst mee naar boven, naar mijn kamer. Dan kunt u. Dus uh, je begrijpt wat er door me heen ging toen ik plotseling besefte dat ik het testament waar alles om draaide in mijn hand had. Hier, Diene. Dit is het. Het oordeel. Het oordeel over mijn zwager, die verachtelijke Antonie van Roekel. Hier, ik zal het je voorlezen. Huizen de Bund... En het buiten groene stein, benevens de boerderijen en de landerijen, de weilanden, de boomgarden, de geldwaardige papieren, rentebrieven, kortom alles wat ik nalaat, eh, enzovoort, enzovoort. Vermaak ik aan mijn neef, enzovoort. En aan mijn lieve nicht, Lena van Roekel. Dit alles is dus van ons, Diene, van kleine Herman, en mij, en van jou. En wat gaat u nu doen? Wat ik ga doen? Ik ga dadelijk rechtstreeks naar die schurk. Ik loop zo bij hem naar binnen, zonder wat te zeggen... ...en ik zal hem het testament voorhouden en zeggen... ...hier schurk, lees je vonnis. En dan zal hij als een worm inkruipen, als ongedierte. En waarom, waarom zeg je nou niks? Vader van Garderen... Zeg dat nog eens. Vader van Gardere. Herman heeft me vaak en veel verteld over zijn moeder. Over uw vrouw. Ja? Ga verder. Haar naam, Lena, wordt in dat testament genoemd. En wat wil je daarmee zeggen? Ik heb Hermans moeder niet gekend. Maar na alles wat ik van haar gehoord heb... Als uw vrouw hier nou eens zou zijn, wat zou zij zeggen? Wat zou zij u aanraden? Wat heb jij veel weg van mijn vrouw, Dine? Nou, zeg het maar. Zeg het maar, mijn kind. Wat zou Lena mij aanraden? U moet dit niet doen, vader Herman. U moet dit niet doen. Deze wraakgevoelens. De Heer heeft dit toch zo voor u gemaakt. U heeft er zelf toch niets aan gedaan. De Heer heeft u dit testament toch in handen gespeeld. En de Heer zegt, mij is de wraak. Ach, de Heer. Als die veerman toevallig geen fuiken had uitgezet... Toevallig? Wat gebeurt er in het leven toevallig? Ga de lijn van uw leven maar eens na... Niets gebeurt bij geval. Dus ik zou alles moeten laten zoals het was? Dat zeg ik helemaal niet. U moet natuurlijk die maatregelen nemen, die van rechts wegen. Um, uh, maar die gedachten van wraak, oh, die zijn u niet waardig. Die moet u laten varen. Huh. Zeg jij dit nu? Of hoor ik de stemmen van Lena? Oh, maar als ik aan die Tony denk. Oh, belooft u me één ding, meneer Van Gaarderen. Belooft u me één ding. En dat is? Wat u ook doet, gaat u in elk geval niet vandaag nog naar uw zwager. Denkt u over alles vanavond en vannacht er nog eens na. Haal uw vrouw voor uw geest. En denk u in wat zij u raden zou. Goed, dienen. Dat beloof ik je. Ik zal er ook met Hermen over praten. Oh, ik weet zeker dat hij u hetzelfde zal zeggen als ik. Kom. Dan stap ik maar op. Dag, Dine. Tot ziens. Dag, meneer Van Garderen. Zo even noemde je me anders. Dag, vader Van Gaarderen. Ik wens u sterkte. Een mooie woel. Daar gaat mijn triomf. Als het zo doorgaat, dan moet ik me nog nederig bij mijn zwager aandienen, zeker. Of bedoelde je dit soms, Lena, dat ik mij. ...moet vernederen voor de Heer. Oh, wat geweldig. Ik heb me gefeliciteerd. Geweldig. Kom, wat ben ik blij voor je. Kom gauw binnen en vertel me dat alles gaat. Ja. En wat gaat er nu nog praktisch gebeuren? Ik moet nu nog klassikaal examen doen, zoals dat heet. En wat houdt dat in? Dat ik een proefpreek moet houden in de klasses Utrecht. Zijn er dan nog gemeenteleden bij? Ja, natuurlijk. Vaak genodigden, maar iedereen is natuurlijk welkom. Dat ik dat niet eens weet als domineesdochter. <laughs> Volgende week heb ik een laatste bespreking met professor Witteveen over mijn klassikaal examen. Staat de datum dan al vast? Ja, heb ik je dat nog niet gezegd? 28 september. Dat is, eens even kijken, dat is morgen over 14 dagen. Precies, dat is één dag na mijn vaders verjaardag. Heb je al nagedacht over de tekst? Oh, nagedacht wel, maar ik heb nog geen beslissing genomen. Ik heb wel vaak in het leven moeite met het nemen van beslissingen. Dit tot grote ergernis van mijn vader. Oh, daar heb ik anders weinig van gemerkt dat jij geen beslissingen kunt nemen. Hoezo? Nou, ik vind jou in tegendeel altijd erg gedecideerd. In welk opzicht dan bijvoorbeeld? Nou, neem de manier waarop jij je studie hebt opgevat. Doe niets liet je je van je doel afbrengen. Alles wat ook maar enigszins een hinderpaal zou kunnen zijn, ging je uit de weg. Dat, uh, Dat was, geloof ik, maar schijn dienen. Hoe bedoel je dat? Kom eens even bij me zitten, Dine. Hier vlakbij me. Zo ja. Mijn wil om zo gauw mogelijk afgestudeerd te zijn... is niet alleen voortgekomen uit een gevoel van... van roeping om zo gauw mogelijk tot het ambt te worden toegelaten. Een misschien nog wel grotere drang speelde daarin mee... Ik heb de laatste jaren toegeleefd naar dit moment, Dine. We hebben elkaar vooral de laatste tijd veel gezien. En we hebben veel met elkaar besproken. Maar één onderwerp hebben wij onbesproken gelaten. Ik geloof dat we... Ja. Ga verder. Ik geloof dat we dat onderwerp onbesproken hebben gelaten. Omdat... ...daarna mijn gevoel weinig gesproken hoefde te worden. Liefste. Maar nu, nu ik deze mijlpaal heb bereikt... ...nu mijn toekomst mij wat duidelijker en concreter voor ogen staat... ...wil ik me uitspreken dienen. En je vragen of je mij in de toekomst wil helpen en bijstaan in mijn werk. Of je mij tot steun en toeverlaat wil zijn... ...of je altijd en altijd in mijn nabijheid wilt blijven. Kortom, Dine. Ik wilde je vragen... ...of je mijn vrouw wilt worden. Ja, Hermen. Dat wil ik. Dat wil ik met heel mijn hart. O, oh, liefste. Mijn liefste.